Radio Caroline, in augustus 1983 opnieuw van start gegaan... verdient niet voldoende geld om de zaak draaiende te houden. Niet voor het eerst in de geschiedenis van het station... wordt men afhankelijk van een externe partij. De hagenaar Fred Bolland meldt zich als huurder van de hoofdzender. Op 16 december 1984 begint de nieuwe Nederlandse zeezender... Radio Monique met uitzenden. De Amsterdamse piraat Uniek verrast ambtenaren van de radiocontroledienst... met een slang die wordt aangetroffen bij een zender. Specialisten verdoven de slang, de zender wordt in beslag genomen. In de pers is de commotie groot, maar de slang blijkt volkomen ongevaarlijk. Een tweede stunt dat jaar met een nepbom bij de zender... doet de reputatie van Uniek eerder kwaad dan goed... In september 84 staat Uniek op de Virato. Het is een van de laatste hoogtepunten. Talloze inbeslagnamers en zelfs arrestaties doen Uniek uiteindelijk de das om. Dat is lekker. Daar zijn ze weer. De makers van toen met de muziek van toen. Radio Uniek FM. Terug voor. Shaka Khan en once you get started het is 1 uh, uur geweest. Je luistert naar Uniek FM in een heel groot deel van Nederland en in België te horen via allerlei lokale frequenties op DAB+ aangeschoven is wederom Ton Lathouwers, oprichter van Sky Radio, de man die Sky groot heeft gemaakt. En de laatste Nederlander ooit aan boord van de MVM Amigo, toen die uh, aan het zinken was. Achter de knoppen, Erik de Zwart, voorheen beter bekend als Paul de Wit. Nou ja, die, die uh, behoeft geen uh, nadere toelichting. Mijn naam is Luc Hendricks. We gaan ook uh, ho, ho, ho, ho. in. Hendrix. Juist die. Uh, in de laatste, in de komende twee uur gaan we het hebben over. Nou, het vervolg het verhaal over. Uh, Annemarie Jorritsma. De manier waarop uh, commerciële radio uiteindelijk aan FM-frequenties kwam. En de rol van Annemarie Jorritsma daarbij. Ja, ja. We gaan het hebben over Radio Paradijs. een van de laatste zenders dus voor de kust van Scheveningen. Met uh, Wim Bik die uh, bij ons uh, is. En uh, nee, goed, uh, dat alles in de komende uren En natuurlijk ook veel muziek. Ik vind dat je dat heel goed samenvat. Uh, Dank ja, ja, ja. ja. ja. je wel. Dat heb je Ik vaker, vaker heb gedaan? Ik heb het wel eens eerder gedaan. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat is heel goed hoor. Maar we blijven even bij jou in de buurt hoor. Ja. Hier had je het gisteren over. Uit Dordrecht. Oh, de, de Dijk Brothers. Dit zijn de Dijk Brothers. Apple Judy. Oh, yes. Brothers, dat was de, ja, de, de, de, de groep uit Dordrecht die ons voorzag van uh, naamjingles. Dat vonden we natuurlijk heel belangrijk. Dat we onze eigen naam op de radio zoveel veel De jingles waren beter dan de plaats. Ja, wij waren eigenlijk altijd wel een beetje jaloers op Ferry Maat natuurlijk. Want die draaide iedere vijf minuten een naamjingle. Daarna Jeroen van Inkel. Wij waren bescheidener wat dat betreft. Zo is dat. Zo is dat. Dus, uh, dus moet je moet ietsje uh, het knopje terugdraaien eerlijk. Ja. Nog meer? Ja, Tjonge, ja maar je mag wel een beetje alsof, uh, alsof het doen. Ik zag er net trouwens uh, de dief... De, de, de, de bandiet die het, uh, het, het Veronica Zendkristal 538 meter heeft gestolen... die zag ik net binnenkomen uh, snieken. En wie is dat? Herbert Visser. Echt waar? Ja, u? Hef, heeft u een originele in, ergens thuis? Nee, nee Herbert die heeft, uh, die heeft iets meegenomen van uh, de inboedel van Radio Veronica... naar het mediahuis. Ja? En dat was, niet, dat was niet van Veronica, dat was van Radio 538. Leuk verhaal. Uh, dat, uh, dat zendkristal dat heeft Veronica ooit een keer zelf gekocht bij muziekveiling. Ja. Toen wij daar nog werkten ja. in die tijd. En uh, dat heeft altijd op de gang gehangen bij de studio van Radio 3. Uh, op de eerste verdieping bij Veronica. En op een gegeven moment was dat, uh, was, werd Veronica commercieel. Unico Glory was daar uh, de directeur. Uh, wij waren begonnen met Radio 538. En Wouter van der Goes die werkte bij ons, maar die wilde overstappen naar Veronica. En die had nog uh, een maand op zich te goed. Ik zei, nou die gaat niet eerder weg natuurlijk. Dat begrijp je wel, je moet gewoon blijven zitten. Ja nee, kan die dan toch niet wat eerder beginnen? Nou vooruit doe mij dat kristal dan maar. En zo is Wouter geruild wow. voor een kristal. Dus ja, dat hoort hier, dat hoort niet bij herbert. Ja, het originele ja. kristal van de zender die hier aan boord van de Noordenij ja. stond. En die ja. de, op 538 meter was er toen nog ik of denk, wat Ik denk was. dat er nog wel meer kristallen waren, maar dit was symbolisch niet. Ja, maar heel veel mensen die uh, zich niet realiseerden waar de naam Radio 5 de jacht vandaan kwam. Van Veronica. Uiteraard van Veronica, de 538 meter in de middelgolf. En ja. 192 TV he. is ja, ook hetzelfde. nog ja, een andere frequentie ja, van Veronica. Ja, ja. Ja. Nou, het was nog golflengte heette dat. Dan, en dat 538 meter, dat klopte helemaal niet, want het was 539 meter. Maar ah, 538 klopt zo de, lekker. Ja, ja, dat klonk niet lekker. 319, Radio Caroline, ja. was, was ook niet helemaal cool. Nee. Klopt ook niet. was eigenlijk 312 meter. We rommelden wel eens een beetje met uh, de waarheid. Dat kon in we de analoge wereld. Kon in die tijd, kon in die tijd. Gaan we het hebben over Annemarie of niet? Ja, zeker. Ja. Nou, vertel eens, we waren gebleven gisteren Annemarie, ja? Annemarie ja. Jodensma was minister Annemarie. Wij Annemarie We praten nu over 1993. Ja. De frequenties werden verdeeld in Nederland. Uh, radio Noordzee en Classic FM kregen de frequenties. Sky en 50 niet, omdat wij niets toevoegden aan het aanbod wat er toen al was. Namelijk Radio 3 mocht popmuziek uitzenden. En Sky en 50 hadden eigenlijk verzocht om jazz of muziek in het zwaar jullie uit te zenden. Omdat dat iets was wat er dan niet was. Nou, wij zijn toen... Uh... Tegen die, uh, dat we die vakantie niet kregen, zijn we in beroep gegaan bij het college van Proef voor Bedrijfsleven. En we kregen uiteindelijk gelijk op 95 maart 1994 Daar kregen wij gelijk. Of was het maar wij kregen gelijk, maar de vergunningen van Classic FM en uh, Noordzee die mochten blijven bestaan. Dus de overheid werd uh, verzocht om een oplossing te zoeken voor Sky en ook 58 nou, Kortom, om nieuwe frequenties, nieuwe frequenties ter beschikking te stellen. Waarvan men altijd zei, die zijn er niet. Ja. Nou ja, We hebben met Radio Uniek bewezen dat er genoeg vrije FM-ruimte was. En uh, dat was aan ons toen op een gegeven moment om, uh, om technisch aan te tonen dat het ook zo ja. werkte. En daardoor was het ministerie van Verkeer en Waterstaat enorm belangrijk. Daar was de minister... Annemarie Jorismaaar. En zoals vele ministers en staatssecretarissen... die met dit dossier te maken hebben gehad... hadden ze geen ene moer verstand van hoe dat werkte... met FM-frequenties en dergelijke. Maar ik werd uitgenodigd bij Annemar Jorsma. samen met uh, de ongelooflijk goede advocaat... Meester Dommering, hè, ja, die ja. Nou, ook heel belangrijk Echt, is geweest... voor Dommering. Uh, Die heeft eigenlijk de allereerste uh, frequenties uh, blootgelegd. Ja. Uh. En Jorsma vroeg ons... Uh, hebben jullie een oplossing? En ik had, in die week had ik een brief gekregen... van een luisteraar van Sky Radio. En die had mij... Erop geweest dat uit het FMH-net van Radio 1 dat je daar makkelijk een aantal frequenties uit kon halen. Waaronder de 100.7 FM die op dat moment gebruikt werd voor Radio Utrecht. En als je die frequentie uh, uit het FMH-net van Radio 1 in Utrecht, ja, als je daar die frequentie van Radio 1 eruit zou halen. Zou omdat Utrecht van die frequentie gebruik te maken... en zou je de 100.7 bijna landelijk kunnen gebruiken voor een ja. radiostation. Ja. De 90.7, die, die was eigenlijk net zo goed als Radio Uniek hier in die pijp. Die kon je ja, ja. Van, van Friesland tot Antwerpen ontvangen. Ja, want Voor alle dus... duidelijkheid, wij hebben met Uniek altijd ons uiterste best gedaan... om niet te storen. Hè? Wij wilden gewoon echt technisch zo clean mogelijk uitzenden. Juist om dat verwijt van de piraterij, om dat, om dat te voorkomen. Ja? Dus Annemie Joorsma zei van, nou dat vind ik eigenlijk wel een goed plan. Ik zal mijn ambtenaren vragen of dat kan. En de volgende dag werd ik al gebeld door Annemie Joorsma. Door haarzelf. Haar ze zelf. Haar Ton, je hebt mijn zegen, maar er is één probleem. Er is geen frequentie voor Radio 538. En Sky en 538 hè, hadden toen vrijwel dezelfde aandeelhouders. Dus ik moest Erik en de andere aandeelhouders van 538... dat voorleggen dat er wel een frequentie voor... Sky was, maar niet voor Radio 58. Ja, Erik, jij was, en daar toen, ging... jij was toen directeur van 58. Ik was directeur van 58. En daar en, ging en, uh... Erik natuurlijk niet meer akkoord, logisch. Nee, nee, uiteraard. En uh, mijn toenmalige, de grotere aandeelhouder in ieder geval uh, in Radio 58, Peter de Jager, hij is afgelopen week helaas overleden. Uh, maar dat was wel uh, de architect eigenlijk achter dit hele plan, uh, wat we daarna hebben opgesteld. We hebben vervolgens Radio 58 overgenomen en ik ben gaan zoeken naar een extra frequentie. En die heb ik ook gevonden, want ik heb Annemarie Jorisma toen ooit gevonden in een restaurant in Den Haag. En ben ...met haar aan de praat geraakt... ...en heb haar uitgelegd met aan de hand van bierveeltjes... ...hoe dat nou werkte met FM zenders in Nederland. En het resultaat was dat jullie zowel met Sky Radio... Nee, nee, ...als met nou, nou, de dit, dit, dit gaat heel snel. Ja. Want uh, wij hebben inderdaad... ...wij, dat is de Murdoch-organisatie... ...dat was toen de aandeelhouder van Sky Ogenloper. Radio... Die heeft toen de, de aandelen van 15.8 teruggegeven aan de aandeelhouders van 15.8. Plus de schulden van 12 miljoen inmiddels. 12 miljoen? Dat was, was, was 2 miljoen gulden, meer niet. Nee, van al die jaren was een schuld nee, van... Nee, nee, nee, het was 12 nee. miljoen meer. Wij maakten gewoon winst op, op de kabel al zelfs ja. met 15. Maar het was nog een oude schuld van 12 miljoen. Maar dat maakt het niet veel Maar ja, jezelf eigenlijk... Het is wel duidelijk maar, dat het hier over wat, commerciële radio en Wat, wat, wat er toen gebeurde... Uh, ik heb al die miljoers maar gezegd... Ja, ik, ik vind het prima dat 15 jaar ook een frequentie krijgt, maar... inmiddels was er aandelen... gegeven aan de mannen van 538. En wat André toen gedaan heeft, die heeft ons allemaal bij elkaar geroepen. En André Joorsma heeft toen tegen 538... gezegd, 538 krijgt een hele frequentie... als kan je de aandelen van 538 terug? Ja, dat was niet helemaal waar. Want Radio 10 moest ook nog akkoord gaan. Die hadden middagvolgen... Maar eigenlijk heeft gegeven. de minister dus een, een commerciële... dispuut tussen jullie opgelost. Nou, dat was haar ambtenaar. Ad Riedonks heette die man. En daar hebben we toen op kantoor gezeten... En hij en uiteindelijk wist ik al wat er gezegd ging worden. Dat wist Ton niet, dus dat was een grote verrassing. Maar het heeft, het heeft de onderlinge verhoudingen, dat is overduidelijk. Want jullie zitten hier gebroedelijk op... Nou, er zit een veilige afstand hier, tussen. Nou, er zit een veilige afstand tussen. Ja, ja. <tus> <tus> er, was ook nog, er was ook nog een opmerking van de toenmalige aandeelhouders van uh, Radio 538. Iedereen mocht zijn aandelen terugkrijgen, maar Ton Lathauwers niet. Kun je dat nog herinneren? Ik weet het niet, maar ik zal er is, zeker mee eens geweest zijn. En, da en daar is de -organisatie toen organisatie toen gezegd van... 15 jaar geleden frequentie, als stonden ze aandelen ook terug. Maar uiteindelijk, jij, jij hebt de aandelen teruggekregen... jullie hebben allebei die frequenties gekregen. Uiteindelijk hebben En het de resultaat was dat Yacht en Sky Radio in heel Nederland te horen waren. Nou, een groot deel daarvan. Dat duurde nog iets langer, maar daar gaan we het zo over en hebben. En we hebben heel veel geld verdiend toen. Ik... Ja, dat, zeker. dat zeker. Eens even kijken wat dit ding het ook nog doet. die we draaiden in 1979 uh, op de boot op Radio Caroline... en ook uh, natuurlijk hier bij Radio Uniek, dit soort plaatjes. Dit was al vrij hard eigenlijk. Tim Soldier van de Small Faces. Ja, dit was uh, voor Uniek was dit uh, vrij hard. Uh, op de boot draaiden we dat wat wat wat vaker. Terwijl die plaats draaide, uh, waren Ton en Erik in heftige discussie uh, verwikkeld. En wat ik zat te denken toen ik jullie hoorde praten... Toen dacht ik, weet je, we zaten als idealisten op die, op die boot op de Noordzee. We, we werden wat zakelijker toen we met Unique bezig waren. Want Uniek was gewoon uiteindelijk ook een, een winstgevend en misdraaiend bedrijf. Maar daarna is het wel echt commerciële radio geworden. Ik bedoel, het ging echt om heel veel geld achter, achter de schermen. En, uh... Ik moet zeggen, kijk, Erik en ik, als we een spelletje Risk uh, speelden... wat we het ook nog eens deden destijds... we wilden altijd winnen. En hetzelfde geldt uh, even voor de radio. Kijk, we, waren, we waren zaken natuurlijk heel erg aan elkaar verbonden. Maar Erik was natuurlijk het gezicht van 538. Ja. Ik van Sky Radio. En we hadden natuurlijk allebei zoiets van... we wilden allebei winnen. Ja. Nou, wat ik heel interessant vind, want daar ging het ook heel eventjes over... het ging even over een paar ster-dj's van 538. Ton, Sky Radio heeft natuurlijk altijd non-stop muziek gedraaid in eerste instantie omdat er ook geen geld was voor, voor dj's. Hoe vaak en hoe dicht ben je bij een moment geweest... dat je dacht, ik ga toch dj's op Sky Radio uh, zetten? Toen uh, Edwin Evers uh, bij 158 uh, ging werken... ik heb ook contact gehad met de manager van uh, Edwin Evers, Willem de Bois... en er is even sprake van geweest dat Edwin... misschien wel het ochtendprogramma van Sky Radio zou gaan doen. Edwin wilde dat niet... En we hadden natuurlijk door het gezamenlijke belang... wat we ook in 538 hadden... vond ik eigenlijk ook dat het logisch was... Hè, ook in overleg met Erik destijds... dat Edwin natuurlijk bij 538 ging werken. Maar het is wel een moment geweest... als Edwin op dat moment besloten had... om bij Sky Video het ochtendprogramma te doen... Ja. hadden we hem, denk ik... Bij Sky Radio. Programma... En had Sky Radio dan als gevolg daarvan een, een zender geworden... met gepresenteerde programma's, of, of niet? Wat je in Amerika ziet met Sky Radio achter verzenders... is dat je het ochtendprogramma wel presenteert... en het oh. middagprogramma misschien ook het eind van de dag... Ja. maar dat je de rest van de dag bijna nog stop doet. Ja. Ja, dat is dus dat de toekomst van de, de, de muziekradio had. natuurlijk. Is dat de toekomst Ja, ja want dat, dat is, is iets anders. We gaan vanmiddag ja. ook nog hebben een seminar hier aan ah. boord van de Noorden... we gaan praten over de toekomst van de radio. Maar dit is interessant interessante uh, Nou, proefen. Dit is eigenlijk een beweging in Amerika die al in de jaren... De jaren is begonnen. De jaren 80 90. morningshow is natuurlijk gewoon de, de, het allerbelangrijkste. Dat zie je ook nu nog steeds uh, op de huidige situatie in het, in het radiolandschap. Dat de ochtendshow, die bepaalt eigenlijk wat de mensen blijven hangen. Dat ja. moet, zo moet je het ook zien. De middag, de middagdrive, de afternoon drive is zeker belangrijk. Maar een stuk minder eigenlijk dan de En de rest van de, de dag uh, non-stop muziek gewoon. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, en dan moet je ook niet... Uh, tussen de middag kan je nog wel een, uh, een personality show hebben eigenlijk. He. Dat, uh, dat, dat zijn wij ook gewend hier in Nederland. Tom Mulder vroeger natuurlijk met, ja. uh, met Bote Klaas en prijs en alles op een of en zo'n ja, al die... love songs programma's ja. hebben ja. we, we hadden de kennel ja. wat wat heel ja, succesvol was ja. Dat klopt. Dus, uh, maar ik, ik ben, uh, wat dat betreft met Sky, er is wel vaker sprake geweest... van een eventueel gepresenteerd programma op Sky. Ik heb ooit in 2016 een demo gemaakt voor de ochtendshow voor Sky. Oh ja. Ja, de wake-up show. Dus jij jij hem had dat. hem ook bijna gepresenteerd. Ik had hem ook bijna gepresenteerd. Dat was, het, was wel heel leuk geweest als jij ja. gepresenteerd zou hebben bij Sky. Ja, weer, ja, ja, maar je ja. kan je wel afvragen. Ik, ik heb de demo nog, want het was met beeld erbij. We, wilden, we waren onze tijd ver vooruit. We wilden eigenlijk tegelijkertijd op een, een van de RTL-zenders uitzenden... dan smorgens. En dan met clipjes erbij. En dan de muziek uh, voor de radio dat je op alle mogelijke manieren uh, dat radioproduct kon consumeren. En in feite is dat nu ook usance, want Mathieu ja. en Marieke kun je en kijken en luisteren. Ja, zeker. Video killed the radio star overigens, maar dat is een ander verhaal. Maar, maar nog eventjes over die uh, trend die je in Amerika ziet... Uh, en waarvan je zegt, het gaat hier ook gewoon gebeuren... Afternoon Drive en de ochtendshow en that's it. Hoe concurreer je dan als radio nog met uh, de Spotify's en non-stop streams en dergelijke? Dat is omdat een radiostation, en daar blijf ik bij, uh, zeker een goed geprogrammeerd radiostation altijd aan een verwachting voldoet die men heeft van het radiostation. Dus binnen dat verwachtingspatroon wat je hebt van het station, kan je toch nog steeds aangenaam verrast worden door iets anders. Ja. En het gaat natuurlijk ook vaak om de actualiteit. Op Spotify heb je dat niet. Je hebt wel allerlei kunstvormen en tussenvormen, gaan we het straks wel over hebben ja. natuurlijk en zo. Dat is allemaal leuk, maar de menselijke hand, de menselijke maat ontbreekt daar. Ja, want jij zei van de week ook in een van de app groepjes die we vooraf lieten gaan aan, aan dit gebeuren hier vandaag 85% van de muziek die gedraaid wordt op de grote zenders hetzelfde het gaat ja. alleen om, om de verpakking. Ja, dan, maar dat is ook zo. Het is de marketing, het is de DJ. Uiteindelijk degene die het verpakt en die de boodschap overbrengt. Ja. En dat is in een winkel, is dat natuurlijk ook zo. Hè? Als de cashier onaardig is, dan ga je gewoon weg. Ja. Dan koop je niks. Doen we maar plaatje, doen maar weer een plaatje, een uh, plaatje. Ja. Oh, dit is lekker. Little River Band. Helemaal uit Australië. Dit is wel een van die platen die heel goed past bij Unique FM en, uh, en wat we daarna zijn gaan doen. Home on a Monday bij Unique FM over heel Nederland.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 was dit niet. Dit was... Uh... Baby I Love You Way. die andere hit van hem eigenlijk. Zo is dat. We ja. hebben het uh, een tijdje gehad over uh, Sky Radio, Radio 538. Maar uh, in de tussentijd, tussen zeg maar, onze zeezenderperiode en Uniek FM... Uh, en, die, en die zenders die uh, uiteindelijk legaal uh, gingen uitzenden... was er ook nog op de Noordzee een andere Nederlandstalige zeezender... Radio Paradijs. En aangeschoven is uh, Windrik, ja, een van de... want het was natuurlijk ook Radio... Uh, even kijken. Monique. 558. En uh, 5, 5, naam die nog niet bekend was, maar daar zou een religieuze zender worden. Ja, maar Wim, uh, jij bent een van de dj's van Radio Paradijs. Ja. Wat weinig mensen weten, en ik in ieder geval niet wist tot een paar minuten geleden... is dat jij in die periode werkte voor het ministerie van Justitie. Ook. Oh. Ja. Ja. Mensen boeven, je boeven. Maar moet je toch even uitleggen hoe je dat... Ja, uh, heel simpel, ik uh, was daar binnengekomen als gestichtswachter... voor het gevangeniswezen, maar men had behoefte aan de radio... om de gedetineerden wat kalm te houden, personal radio. Vanuit mijn huis uh, had ik lijnverbindingen naar onder andere Delma huis van bewaring in Haarlem en ook de Havenstraat. Dus ik hoefde thuis mijn schakelaar over te halen en al deze instellingen konden luisteren naar onze programma's. Juist. Uh, ja, van daaruit ga je toch meer radio maken. En ook samenwerken met de, de huisomroepen in Amsterdam, de zieke omroepen uh, uh, enzovoort. Ja. Ja. En kortom, deze hele zaak die is ver boven mijn pet gegroeid. En een onnoemelijke populaire omroep geworden. Ja. En van daaruit natuurlijk ook de interesse naar de Oké. Okay, en toen in die periode weer naar Radio Paradijs gaan, Dat was ja. best een hele bijzondere zender. Want in die periode was de FM-radio natuurlijk al heel belangrijk geworden. En aan ja. boord bij Radio Paradijs stonden een paar FM-zenders. En een middengolfzender voor de 270 meter. Ja. En die, hoe lang heeft Paradijs uiteindelijk uitgezonden? Nee. Twee, eh, drie dagen, officieel. Oh, dat ja. schoot lekker op. Ja, lekker hè. Ja, en met, toen? Uh, Zat uh, je aan boord? Zeven toen. maanden, bijna. Ja. Ton zou eerder aan boord gegaan zijn, tot ja? dat zou, En uh, ja, ik zou daarna komen. Ja. Dat was wel de bedoeling. We hadden zeven maanden in de studio gezeten, banden opnemen. Echt, het wordt één voor het andere. Eerst non-stop om kennis te maken, daarna gepresenteerd. En uiteindelijk, toen het daar was, uh, was ineens ja, een verrassend telefoontje van... hé, hey, je bent te horen op uh, ja. die en die golflengte. Maar radiopart. Paradijs is geënterd ja. door de overheid, want het lag binnen territoriale wateren. Nee, het lag buiten territoriale wateren. Een ja. totale illegale zaak. Er ja. later ook een enorme rechtszaken zijn dat geweest... met Ben Bode, die, die er regelmatig in de rechtbank kwam. Die de overheid uiteindelijk verloren heeft... maar op dat ja. moment was Paradijs al ter ziele gegaan. Maar ze hebben het, gewoon het schip, om uh, ik het zo zeggen, laten wegrotten hier in de haven. Ja. Dat is zo zonde, want dat was één van de meest moderne zendschepen... die je maar kan bedenken. Ja. Maar hoe procedeer je tegen de overheid als je bezig bent... met ja, een, een de facto illegaal project, in ieder geval een project in internationale wateren... en je weet dat medewerking verlenen aan een zender... die vanuit internationale wateren uitzendt... Ja. dat dat verboden is. Hè? Dus de, de zender was niet verboden... want dat die, die zaak heeft de overheid verloren... maar de medewerking aan die zender was wel verboden. Hoe ga je dan procederen? Er, waren er, geen ja, er mochten geen Nederlanders aan boord zijn. Dat was het punt. En op het moment dat het geënterd was... was bij mij weten geen Nederlander aan boord of één. Maar ja. dat was een kapitein of een, een mechanicien. Ja. Maar er was maar één persoon die uit Katwijk kwam... die dus wel aan boord was maar het was niet iemand die met de zender direct had te maken. Er zijn hele slimme advocaten geweest die deze rechtszaken hebben begeleid. Ben was uh, trouwens ook bijzonder fanatiek. Die heeft zich echt als een uh, pitbull in deze hele zaak vastgebeten. En dat is rechtszaak op rechtszaak geweest. En uiteindelijk is hij toch gewonnen. Er zijn kleine details uh, geweest in de wet. Want het was uh, een uh, overenthousiaste actie van het ministerie van Justitie. Het was een, uh, ja, een enthousiaste officier van Justitie die tijdelijk aangesteld was. Die toch even dicht wilde behalen. En heeft de opdracht gegeven om dat schip te enteren. Maar de overheid heeft de zaak verloren en, en is daar vervolgens door de overheid nog geld voor betaald aan de eigenaar? of? Daar heb ik geen uh, antwoord op. Ik heb vaak met Ben daarover gesproken, na deze zaken. En daar hield hij ook heel erg uh, uh, ja, of het wijzelijk was zijn mond over. Hij ja. sprak daar niet over. Kortstondig avontuur. Nou, dan zal hij wel geld verdiend hebben natuurlijk. Ben Bode kende natuurlijk. Samen met Danny Velsteken deed hij dat ook. Uh, ik was ja, ook betrokken ja, bij ja, dat hele ik, gebeuren. Ik kon, nou, Danny Velsteken, ja, die dat was, was de Belgische organisator. Ik kan me nog herinneren dat uh, ik was onderweg naar uh, Texel. Uh, voor een Veronica Drive-in show. En toen stond ik bij de pont daar. Bij uh, de pont te wachten. En toen kreeg ik, want ik had al natuurlijk een autotelefoon. telefoon, kreeg ik een belletje van Ruud Hendricks. Die uh, op de redactie uh, zat. En die zegt, uh, ja. je moet nu Ben Bode bellen. Want uh, hij wordt binnengesleept. Ja. Ik zei, nou dat is goed. Dus ik, uh, huppatee, uh, ja. meteen gebeld naar Ben Bode. Want ik had zijn nummer nog. En zo, Ben, je moet nu, nee dat valt hem op. Dat kunnen ze niet doen. Dit en dat. En s'avonds in het journaal wisten we beter. Ja, dat was goed grap want ik was jaloers op jou. Jij was als enige Nederlander echt aan boord geweest. Ja, ik ben om op te maken. Te maken. ik werkte toen voor Veronica Televisie. En ik ben inderdaad aan boord geweest uh, om daar een reportage uh, te maken. Dus ik heb het allemaal in werking gezien. Niet wetende dat het een paar dagen later voorbij zou zijn. Dat, nou, was, dat was wel dat, dat bijzonder. Is ja. Ja. Met al die voorbereidingen, al die techniek ja. die daar aan boord was. Want ik hoop dat je ook alles gezien hebt die het al wat ja, aan ja, was. Ja, ik heb het allemaal gezien. Dat zag de... Het zag er spik en span uit. Je dat... kon er voor zes maanden in ieder geval aan boord blijven zonder tendering. Ja. Zoals... Uniek. Uniek. I ah, hate And all against it I really don't know why You're obsessed with all my secrets You words make me cry You seem to wanna hurt me No matter what I do I'm telling just a couple But somehow I can't see you But I've not scared to mention It's where you'll experience that someday.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 That I'm a loser, that I don't really care May think that it's forgotten, but you should be aware Cause I've learned to get revenge And I swear you'll experience that someday I'm sitting down here, but hey, you can't see me I invisible, you don't sense my state Not really had off like a shadow van een uniek plaatje wat op de zondagmiddag gedraaid kon worden. Want wij hadden echt wel een playlistje. Destijds bij Radio Uniek, vooral in het weekend... dat het niet te hard mocht gedraaid worden. Want ja, we waren alleen maar te ontvangen in de huiskamer. Er was over nagedacht. En wij zonden in die tijd zes uur per zondag uit. Er kwam vervolgens de zaterdag bij. Toen kwam de vrijdag erbij. En dan voor je het wist... Vrijdagmorgen, want de EO was toen op Hilversum 3. Ja. Met de muzikale fruitmand. En dan maakte jij twee uurtjes en nog iemand Zo anders. twee uur. ja. Want er was geen popradio in Nederland op vrijdagochtend. Dat is eigenlijk dat natuurlijk in de jaren 80 een heel bijzonder land wat betreft het radiolandschap, dat op dinsdagavond dat heel Nederland eigenlijk massaal overschakelde naar nou, Hilversum 1 later Hilversum 2, Radio 2 ja. om naar de Veronica Woensdag te luisteren en vervolgens op donderdag ging men weer terug ja, dat... en het mooie was dat Veronica op woensdag om vijf uur middags ophield en dan ging toch iedereen wel naar Hilversum 3 die overbleef en daar zat dan Ron Flon Flon dat is de enige reden waarom dit VPRO-programma enige naam en faam heeft ja. want er was gewoon niks anders nou, de radiosituatie in de jaren 80 was echt heel erg uh, bizar. We hadden het net over uh, Radio Paradijs. Ton, daar was jij ook nog even bijna te horen geweest. Ja, ik zat uh, dus begin jaren 80 op de school voor de journalistiek. En ik was al een paar dagen bij Radio Mimico geweest. Dat was ook Ben Bode, die naam uh, ja. die je net noemde. was ook uh, verantwoordelijk toen voor Radio Caroline. Hij had een nieuw schip en hij belde me op: ton wil je naar het schip van Radio Paradijs. Om daar nieuws te gaan lezen en ook af en toe een programma te gaan doen. Dus op een zaterdagochtend uh, ging ik met uh, Ben Bode en Fred Bolland, een andere naam, van een man die daarbij betrokken was, uh, gingen we naar het strand van uh, Scheveningen. En een enorme rubberboot uh, en ze bij zich, werd op het strand geduwd. Ik erin samen met Josef van Groningen en Hans van Velsen. Dat waren ja, technici? de de technici van Veronica, die op dit schip uh, natuurlijk heel goed goede dingen gedaan hebben. En, uh, en wij waren aan het varen. En ik zag in plaats van één groot schip, zag ik er drie. Het was een beetje mistig die dag. En we dachten van, hé, wat raar, één cent schip. En er kan toch niks anders in de buurt zijn. Dan naarmate we dichterbij kwamen, het en was er trouwens vlakbij, zijn we ook langs gevaren. En op een gegeven moment zagen we dat de marine daar bezig was om het zendschip in beslag uh, aan te nemen. Okay. En toen zijn we weer teruggevaren. En ik hoorde later op die dag dat het dus in beslag genomen was. Dus dat was mijn korte radioparadijsverhaal. Ja, maar, maar wel bijzonder, want jij was dus de laatste Nederlander die ooit aan boord van de Miami-go was geweest. Je hebt het zinken van de Miami-go letterlijk uh, meegemaakt. En ik zou de eerste Nederlander worden. Ja, maar dan... Van dan zou je toch partijen. zeggen, nou, dan een beetje hoe gevaarlijk het is. Dat is misschien een moment waarop je zegt van, nou, ik ga, uh, ik ga niet nog een keertje zo'n ja, avontuur. Ah. Je, ik was, ik was 20, 21, en je kijkt natuurlijk heel anders tegen het gevaar aan, als dat je dan nu naar nou zou kijken. Ja. En ik wilde natuurlijk heel graag met radio werken. Ja. Ik zat op de school van journalistiek. Nou, jij hebt er ook op gezeten. Dat was niet een hele leuke school. waar oh nee, daar leerde je je Dus ik wilde natuurlijk radio maken. En dat kon bij Radio Paradijs. Ja. Maar stel je ervoor dat ik bij Radio Paradijs was gewerkt. Dan was ik waarschijnlijk niet bij Veronica in dienst gekomen. Ja. Want mijn, had mijn leven er heel anders uit te zien. En Dat is dus bij eigenlijk... radio misschien wel nooit ontstaan. Eigenlijk mag ik heel dankbaar zijn dat het schip van... dat Voor mij is dat een voordeel geweest. Ja, zo hangt het Eigenlijk, leven van toevalligheid aan elkaar. Het vrede burger die blij is met justitie. De, dat, de zwart uh, ga je nog eventjes dan. je 06-nummer ja, noemen. Uh, dat is uh, 06-12-12-83-21. Daar kun je een boodschap op kwijt. Dat zal even via WhatsApp. Ja. Dus dan kunnen we kijken of we daar nog even naar kijken. De social, social media, we staan op alles. Hashtag Uniek FNF. Ja, ja, volgende, volgende week ook geschikt voor Radio 10, toch? Of niet? Ja, niet. Ja. Ja. Tuurlijk, tuurlijk. Dat kan. Je kan nu nog een laten aanvragen. Oh, geen enkel probleem. Um, dan Moet je naar de, de radio hebt moet je dan natuurlijk? Ik oh, dacht dat, dat, sparen, dat op dit nummer kon, jouw privé nummer. Nee, nee, nee, nee, Pas nee. maar op. Je krijgt vanavond een mooie pizza's thuis verzorgd. 06 12 12 83 21 via WhatsApp. Zo is dat 12. En, en uh, uh, mocht je langs willen komen, het is mooi weer vandaag. Je kan op de fiets, je kan wat dan ook. Op, uh, met de boot kan je komen. Uh, we, we liggen in de, de, ja, in de zijarm van het ei bij de pont. Dus uh, als je naar het centraal station in Amsterdam gaat en je pakt het pontje naar, naar de, de NDSM -burg. Naar de NDSM Pier, naar de vlak naast. De niet met de auto komen, want ik heb mij laten vertellen dat parkeren een dat is beetje helemaal moeilijk is. hier in Amsterdam. Ja. Maar ja, dat ze, ze überhaupt komen in Amsterdam was vandaag een probleem. Want alleen met dikke viers en zo. Ja. Dus, uh, maar het is uh, gezellig eens langsop. En dan ben je niet de enige, want we hebben hier uh, de nodige uh, gasten. Het is uh, best ja. druk hier. De, de gemiddelde leeftijd, die, is, uh, die ligt boven de 70. Toegenomen. Maar uh, verder, verder gaat het allemaal prima. <laughs> spreek voor jezelf, Ruud. Jazeker, kom maar op. Sunlight To Moonlight Reflections Of my life Oh How they fill my eyes my eyes Op my life van de Marmalade. Wat weinig mensen weten is dat een van de zangers van de Marmalade is Junior Campbell. En Junior Campbell zong de tune van The Voice of Peace. Ah, ja, een klein detail, maar toch. Wat leuk, ja. Ja, niet dat we er ik, iets aan hebben. Maar toch, ik ook, geef hem, toch hem zo even mee, hij is gratis vandaag. Is wij wij zeggen hallo tegen Ferry van Beek, ja. die luistert op Bonaire. Dat klopt, uh, die, die kon niet hierheen komen, maar ja. die heeft in ieder geval via de, ja. het, het telefoonnummer 06 12, 12 8321 gereageerd. Uh, nou, dat kun jij ook doen, geen enkel probleem. Je kan ook langskomen, dus Veronica Schip, Noor, NSM en DSM Pier nummer nou, Er één. zitten best wat radiomensen op Bonaire trouwens. Ferry Maat zit daar ook. Hè? Ja, Bonaire. Lex ja. toch? Lex Harding Lex Harding, Lex Harding zit daar. Ja. Wouter van der Goes heeft er een timeshare. Ik zat er ooit. Jazeker. Ja. Ik ben er nog nooit geweest. Nee. Nou, dan moet je ik wel ben er ook nog nooit geweest. Dat heeft ook niet echt mijn interesse om er toe te gaan. Nee, ik ben wel Curaçao een paar keer geweest. En ook een paar keer geprobeerd om daar iets met radio te doen. Maar uh, dat is ook een heel klein marktje en zo. Ja. Nee, dat is waar een ja. ja Maar dit is zijn. Ja. Um, maar leuke radio of, heel uh, of de, de, de zender van Bonaire is Mega Hit FM van Ron Gijzen. Er zijn op het eiland een, een kleine 3000 Nederlanders. Dus uh, ja, de, de luistercijfers zijn er niet. Maar het gaat goed met me. Geen enorme radiomarkt. Dus. Het is geen enorme radiomarkt. Nee. Nee, ik ben nog steeds betrokken bij Costa Blanca Radio. Dat is uh, de zender op de Costa Blanca. De Moraira, Gabia, daar die kant uit. En uh, het moet wel gezegd worden dat de hoeveelheid Nederlanders daar de afloop vijf jaar vervijfdubbeld is ofzo. Ja iedereen die dus niet op Ibiza gaat wonen die gaat nou, maar, maar. daar maar dan verdien je ook nog geld mee daar was, was dat maar blaad. Blaad. Was heb dat ik nou ook heb ik nou met een van jullie ooit nog radio in Spanje proberen te maken met de ex van Vanessa die daar, nee. uh, Ik denk dat het met Jeroen van Enkel hadden we ooit nog Nog Vanessa, nog R-X. Maar, met de ex van Vanessa, nee. die had nee, daar, maar ben, die ben, had ben, daar ben, een radiostation. Als, als uitvloeisel van dit piratengebeuren van Radio Uniek hebben we wel in de jaren tachtig op een gegeven moment... Uh, soort, bij die grensradio's. Je had uh, langs de grens met België een aantal stations... waren eigenlijk lokale stations, hadden de antenne omgedraaid. Je had Radio Royaal bijvoorbeeld bij Eindhoven. En die zonden dan gewoon op ja. de stad Eindhoven uit. En hadden een, een florissant bestaan, moet ik zeggen. Ja. En wij zijn nog, hebben we gisteren ook verteld... Ja. wij zijn nog in Noord-Frankrijk ja. Hij is op een enorme hoge heuvel in een poging om Zuid-Nederland te bereiken ja. met FM-zenders. Ja, ik vroeg me gisteren af hoe dat India. ook alweer heette, maar gisteravond thuis dacht ik... was het niet Radio Metropolis de Vlaanderen? Ja. Dat was het. Dat was hem, ja. Dat Die hadden we bijna overgenomen <lacht> om daar Veronica voor Zuid-Nederland van te maken. Ja. Ja. ja, nog even over Radio Bedingdorm. Ik ben met Jeroen van Enkel bezig geweest om daar Zendheid te huren en dan hadden we als slogan... Radio Bedingdorm, het is net alsof je thuis bent. <lacht> <laughs> het is wel mooi dat in feite Radio Veronica, we zitten op het schip... die huurde op een gegeven moment ook zendtijd op een uh, commercieel station op Mallorca. En uh, daar werd dan ook, werden ook serieus die programma's die werden opgenomen... en die werden daar uitgezonden voor de Nederlanders. Dan hebben we uiteindelijk... Uh, Jan heette die man, Jan Bakker... en die had uh, een Veronica-discotheek ook op, uh, uh, in El Arenal. Dat was ook wel grappig. je hoorde nog niet bij de EG, dus je kon doen met merken wat je wilde. Dit schip schommelt, Ik weet niet of jullie het merken, maar het gaat een heel klein beetje heen. Dat klopt, dat is ook een boot, hè? Ja, dat ja. is een boot. En zitten zo. Ja, hij, hij ligt natuurlijk aan de wal, Erik de zwart. Hij ligt aan een paar hele dikke palen die ernaast ingeslagen zijn. En daar rust het uh, terras op. Uh, ja, ja. Juist. Maar ben, hij beweegt wel een beetje. Beweegt, maar dat moet natuurlijk ja. ook wel zo'n schip als dit. Anders gaat het ringen. Ja. Dit is alweer, uh, ik denk al meer dan tien jaar dat het hier ligt. Ik ja. weet nog wel, ik heb toen meegevaren vanuit... Uh, uh, de, de, in de buurt van Rotterdam, meegevaren dat dat ding hier naar Amsterdam toe kwam. Ja. Dat is mooi. Over het bewegen van schepen ge, gesproken. Ik heb het meegemaakt, dat he, de Migo in een storm, windkracht 11, windkracht 12, hebben jullie ook meegemaakt, dat dat schip dat lag in een ankerketting van een paar honderd meter, 200 meter... de ankerketting van een mammoetink. En dat, die, dat anker begon te kruien. Dus dat werd door het zand heen getrokken. En dus je, je voelde enorme schokken... door dat schip heen gaan. Met die mast van... Uh, wat was het, 54 meter geloof ik, het, bovenop. Ja, die was niet zo stevig. Hij was echt ongelooflijk. Het was best heftig als het windkracht 11, windkracht 12 was. Gisteren had ik ook nog verteld dat toen die Z69... Uh, uh, mazoet de diesel kwam overpompen... toen klapte hij één keer tegen, de, tegen die boot aan. En toen was ja. ik eventjes een moment eventjes wel heel bang... want toen ging die hele die ging zo, ja. zo heen en weer. Maar die mast heeft na het zinken van de Miami Go nog vijf, zes jaar overeind gestaan. Hè? Op volle ja. zee. Goed de de Miami Go onder water was. Er ja, zijn uh, eigenlijk ooit dooie gevallen op die zendschepen. Want je zei, als je dit zo hoort, ja. eigenlijk was het levensgevaarlijk. Nee, nou, er zijn meer met de er naartoe. Je had uh, ja. ook een Belgische schep, Van Lul heette die met zijn zoon. Ja. En die is op volksstrekt onbekende redenen waarschijnlijk overvallen door een die? tanker. Van Lul. van Lul. Ja, die was de... André oh, van Lul. Ja, ja, zo is het, dus ja. zo was het. Hij ja. zegt gewoon verdwenen. Die alles in het leven. Nee, zo is het inderdaad. Wat ja. heb je nog nooit. FM met het nieuws van 1985. Radio-liefhebbers worden dat jaar verwend. Op de Noordzee zijn actief het Amerikaanse Laser 558, het Britse Radio Caroline en het Nederlandse Radio Monique. Laser bouwt in korte tijd een enorme populariteit op, vooral in Zuidoost-Engeland. Die populariteit kost het station tegelijkertijd de kop, want de Britse autoriteiten besluiten op zee de bevoorrading van laser zorgvuldig in de gaten te houden. Het aanleveren van voorraden wordt zo lamgelegd. In februari van dat jaar is de